Door de aanslag in Soes heeft het toerisme in Tunesië een zware klap gekregen. Onder de doden van de terreuraanslag waren voornamelijk westerse toeristen. Het toerisme is een belangrijke bron van inkomsten van het Noord-Afrikaanse land. Utrecht kan terugkijken op een geslaagde eerste dag van de Tour de France. Met 350.000 mensen langs de kant bij de tijdrit was het gezellig druk. Ondanks de hitte bleven grote problemen uit. Ruim 178 mensen bezochten de hulpposten van het Rode Kruis. Ze waren onwel geworden door de hitte. Tien van hen moesten voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de hulpverleners hadden de meeste bezoekers aan het Grand paar zich goed voorbereid op de hoge temperaturen. Koning Willem-Alexander sprak bij de finish met Nederlandse renners en werd bij de jaarbeurs rondgeleid door burgemeester Van Zanen. De tijdrit is gewonnen door de Australiër Rowan Dennis en hij start morgen in Utrecht in de gele traar. Islamitische Staat heeft een video vrijgegeven waarop te zien is hoe 25 mannen worden doodgeschoten in het oude amfitheater van Palmyra in Syrië. Volgens IS zijn de mannen soldaten die gevangen zijn genomen in de Syrische stad Homs. Ze worden gedood door schutters die soms niet ouder zijn dan 13 of 14 jaar. Eind mei veroverde IS Palmyra en de ruïnes van de oude stad. Ook toen werden er volgens diverse bronnen ook al 20 mannen geëxecuteerd in het amfitheater. In de 2000 jaar oude ruïnes van Palmyra heeft IS ook oude kunstschatten vernield. Het weer vanavond en vannacht in het oosten en zuidoosten kans op een enkele onweersbui. Het koelt af naar 18 graden. Morgen eerst zon, in de middag broeierig en zware onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het. En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 Maar ook uh, kijken we naar de Nederlandse de hoe die eruit ziet van deze week. En een um, beetje nieuwtjes over de artiesten. Kijken of ik nog wat uh, kan vinden. Maar uh, Sander doet meestal een resumeetje. Maar uh, zullen we dat naar het volgende nummer doen, Sian? Zullen we dat doen? Ja, vind ik wel. Hey, we gaan eerst uh, luisteren naar uh, Martin Solvek, Samen met uh, GTA Intoxicated op uh, 17. Straks dus een klein resume van Sander. En uh, daar heb ik nog Zagen uh, Larsen en uh, Kygo voor je klaarstaan. De zomerse sfeer, ik hoop uh, jij thuis ook. Of uh, waar je ook zit te luisteren onderweg. Of uh, nou eigenlijk het leukste is in de achtertuin of op het strand op dit moment. Want ja, de, de... kwik stijgt oh, nog uh, goed. Als we kijken, is het ondertussen alweer iets van uh, 28 graden buiten. We hebben al uh, over de 30 uh, gezien uh, vandaag en het wordt alleen maar erger en erger en erger. Want uh, morgen nee, wordt de heetste dag, geloof ik, uh, van de week. Hé, hey, maar, hé, uh, hey, het is toch lekker? Hé, hey, is Marten Solvek, ik hoorde in GTA Intoxicated op uh, 17. Dus eerst een kleine resume van onze zanderlijstje. Wat we wel en niet gehad hebben, tot op heden. Op nummer 29 hebben we Lost Frequency. Heb je toch een mooie, zware, lage, zwoele stem op nummer 9? Nee, super, leuk, ga door. Featuring Janice TV met Reality. En op nummer 28 hebben we Apeci Waiting for Love. Op twee weken in de lijst op nummer 27 SUA met Photographic. En op twee weken in de lijst op nummer 26 hebben we Adam Levant met Ghost Town. Op nummer 25 hebben we Matt Res met A second to Man. En op nummer 24 hebben we Hayden James met Something About You. Nummer drie Sander nummer 3 heet het nummer hoor. Nee, Sannekebap. Ja, ja ik, ik wil echt voordat dit nummer uit die lijst is, wil ik echt de hele complete tekst van uh, Bab uh, hier hebben gehoord. Dus uh, degene die het heeft geschreven, als je nu zit te luisteren, kom gewoon een keertje langs en uh, uh, ik wil gewoon die hele tekst weten. Zorg ik dat je de muziekband hebt ervan. En dan kunnen we gewoon de hele Sander li hier doen. Ik ben toch wel benieuwd naar. Ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. En op de nummer 23, hoogste notering is 7... Bob Sinclair featuring Palmer met Fielder 5. En op nummer 22, Ellie Goulding, Laugh Me Like You Do. Op nummer 21 hebben we David Greta featuring... featuring Nicki Minaj en Echo Jack met Hey Mama. En op nummer 20 hebben we Omi met Cheerleader... is trouwens de langste in de lijst. En op nummer 19 hebben we Martin Garrix featuring Asher met Don't Look Down. Op nummer 18 hebben we Lost Frequencies met Are You With Me? En op nummer 17 hebben we Martin Stolveig met GTA en Intoxicator. Op nummer 16 Florence en de machines met Shifty Rack. En op nummer 15 Whisky featuring Charlie Putt met See You Again. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de prachtige nummer 14. Dit is Zara Larsen.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 me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hope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 Hij met uh, blokhakken en uh, tassen in de al ging Mariah Carey uh, deze week uh, onderuit... toen ze een uh, smal trappetje naar beneden wilde gaan. Onderaan de trap uh, zat haar nieuwe vriendje James Packer... rustig een uh, sigaretje te roken. Hij zag wat er gebeurde en uh, bewoog uh, geen millimeter... Nou, gelukkig liep er uh, op de boot van Pekker voldoende beveiligers... die Mariah een uh, helpenhand hand toe konden steken. Ja, die dacht ook, ik mag aan, daar zit hij nou wel legal. Uh, zo valt uh, te zien uit de beelden die uh, Heat World wist, uh, wist te maken. Maar uh, echt uh, charmant was de actie van deze James uh, niet. Mariah Carey heeft een relatie met de Australische miljonair... en uh, viert deze week uh, met haar kinderen vakantie... op uh, zijn uh, beschamelijke kleine jachtje.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 dat ik het had. 260 miljoen euro bruto verdiend. We staan daarmee uh, op de twaalfde plek van best verdienende in een En in uh, dat perspectief is 1,4 miljoen euro per persoon echt uh, helemaal niks. Maar ja, goed, ze zullen het wel verdienen, zullen we dan maar zeggen. Hé, He? hey, uh, Chris Martin dan. Kennen we die nog? Ja, die kennen we toch nog wel.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 De plek werd uh, vrijwel direct een van de heetste plekken van de wereld. Want Chris Martin besloot een gitaar te pakken en spontaan een klein setje te doen. Zo speelde hij uh, Viva la Vida, Paradise en uh, Fix You. En het kroegje was uh, zo klein dat er uh, geen podium was. Dus stond Martin gewoon tussen het publiek. Hij was in de bar uh, in gezelschap van uh, meerdere bekenden. Zo werd uh, Frida Pinto uh, daar ook gesport. En wie is uh, Frida Pinto? Nou, dat is uh, Slamduck Millionaire.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 is the heart part. hard.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 Jess Glyn maakte vorig jaar samen met Kleen Bannon de grootste hit van het jaar met de Roddebe. De nummer werd zo succesvol dat er recht kwam bij de 16 grootste uh, top 40 hits uh, ooit. Dus uh, Jess Glyn is lekker onderweg he, met haar uh, hitjes, uh, vind ik zomaar. Hey, het is uh, half uh, vijf tijd voor.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 Die vinden we in de top 10 op nummer 10. Wiskalifa, Khalifa, See You Again op nummer 8. En Last Frequencies op nummer 7. Uh, Kenny B met uh, Parijs staat ook nog steeds in de lijst. Maar niet meer op uh, nummer 1 zoals eerst. Maar nu op uh, nummer 5. Kygo, Parson, James, Stoll Show staat op nummer 4. Leonard Major Lace DJ Snake featuring Moe staat op 3. En Felix Sean samen met Jasmine Thompson. Ain't Nobody Love Me Better. Vinden we op de tweede plek...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 Oh, nou, dan duurt het nog vlug voordat hij in de BD komt. Ja, dat denk ik ook wel. Ik zie het ook niet zo snel gebeuren. Dus uh, op nummer 1 in Nederlands, top 40: uh, drank en drugs. Van Leo kleine Ronnie Flex. En dat is niet aan te raden hoor, met deze temperaturen. Ik zou het uh, niet doen. Ik zou water en uh, appelsap nemen. De Euro Breakdown op Vrijdag. Breakdown op Fredo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Door met de top 40 van Europa. De 40 heet hits uh, van uh, dit continent. En dat doen we met nummer 6, Robin Schultz, samen met ALSI.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 Vorige week stond deze nog ergens op nummer 2, geloof ik. Een paar blaasjes z'n Nummer 5 deze week hier op On Antwoord: Your Rakedown Lunch Money Lewis met de Bills, Bills, Bills. 5 deze week uh, in de Euro Breakdown. Deze zomerse 40. De zomerse 50 komt er ook weer aan, hè? Maar het is heel wat anders. Uh, blijf gewoon luisteren als je hier vindt hoort. De zingel vanzelf uh, voorbij komen. wanneer de zomerse 50 nou uh, precies is. Kijk even anders op uh, Facebook. Er zal het ook wel uh, voorbij komen. Maar vandaag hebben we dus de zomerse 40. De Euro Breakdown, de top 40 uh, van uh, dit moment. Hé, hey, uh, met dit mooie weerstander. Ja, uh,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 <laughs> Goed, tot zover de hittebeeldingen <laughs> hey, nummer 4 in de Euro Breakdown is Nathalie Laroos yeah. Samen met Jeremiah straks de top 3 van deze week Maar eerst dus Nathalie Laroos op 4 That's what I wanna do.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 Down of Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En je hoort hem hier Riva, oftewel restart the game. Klingande samen met Broken Back op 3 in een tiende week. Elfde week, ik lieg. Tjonge, jonge, jonge, wat gaat de tijd als snel. Klingande met Riva, nummer 3. Yeah, to anybody used to be. It's so not to blame. You shoot the tree, to watch it fall as you can see. You start the game. You yeah, taste, feel the pain of losing someone. Walk the stage, don't even look back at yeah, this wasted moments. Fine. Yeah, to anybody it used to be. It's so not to blame. You shoot the tree, watch it fall as you can see. You start the game. Sorry, Survive. You're not out of mind Now this world you'll find Answers to your babe You'll walk and make it taste The pain always in someone Who we'll can trace don't even look back At this wasted moments on If to aim, but it used to be easy Not to blame, you should retreat You watch as well as you can see Stop the beat Op 3 deze week. De 3 heetste hits op Teenslipper nou, FM. je hem? Ik uh, verspreek bij iedere keer Star FM. Star FM, Teenslipper FM. Zie je wel? Nee, niet Star FM, het is Slipper FM. Je moet het wel goed zeggen. Hé, hey, dat uh, was klinkkande samen met uh, Broken Back op uh, nummer 3 van deze week. Nummer 2. Met Khan, vorige week nog op nummer 1. 12 weken, ondertussen alweer in de lijst met uh, Don't Worry. Tomorrow Willen, is een mooi groot zwembad omheen. Met, gevuld met water natuurlijk. Maak daar zo lekker in staan en uh, lekker mee zitten zingen op deze mat Don't worry. De nummer 2 van deze week uh, van de Euro Breakdown. Van uh, 3 juli uh, 2015 uh, geloof ik hè? Ja. Ja joh, gaat de tijd toch snel? Uh, vorige week was het op nummer 1. betekent dat we een uh, nieuwe nummer 1 hebben. Je hoort hem vorige week nog op uh, nummer 4. Hij is een keer eerder nummer 1 geweest. Maar in de 14e week dat hij in de lijst staat, dus wederom opnieuw met je laser. Go, Samen met uh, DJ Snake, met Lino. Is er samen met uh, DJ Snake featuring mee met uh, Lena deze week dus uh, weer terug op de eerste plek in de Euro Breakdown. Let's get together, let's get together, let's get together and do what comes naturally.